Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Kinderen die in een pleeggezin terechtkomen worden aan hun lot overgelaten. Dat zegt de inspectie. Hulpverleners doen hun best, maar de werkdruk is zo hoog... dat verplichte gesprekken en controles niet doorgaan, zegt deze onderzoeker. We zien ook dat jeugdbeschermers en pleegzorgmedewerkers... ook vaak heel erg druk zijn met bijvoorbeeld het zoeken en het regelen van hulp. We zien dat de vaak niet passend is of te laat komt of helemaal er niet is. En daar zijn jeugdbeschermers ook echt heel erg druk mee. Een paar jaar geleden werd een meisje in Vlaardingen zwaar mishandeld in haar pleeggezin. Zij lag een tijdje in coma en zal nooit meer helemaal opknappen. De inspectie zei eerder al dat er bij haar dingen mis zijn gegaan, maar die problemen spelen dus overal. De moeder van de jongen van 15 die afgelopen weekend door de politie werd doodgeschoten in Capelle aan de IJssel doet aangifte. Haar zoon zou een overval hebben gepleegd met een werkend vuurwapen en probeerde te vluchten toen hij werd gedood door agenten. De moeder vindt niet dat zij mochten schieten, zegt haar advocaat. In Colombia zijn 23 mijnwerkers bevrijd. Ze zaten sinds maandag vast onder de grond nadat de hoofdingang was ingestort. Pas na 43 uur lukt het om de boel open te graven. De mijnwerkers konden zelf naar buiten komen. en Daar werden ze opgewacht door familie. Miljoenen mensen hebben gisteren gekeken naar de terugkeer van Jimmy Kimmel op de Amerikaanse tv. Dank u. You. Thank you. Anyway ik ben blij dat ik hier met ben. Kimmel werd geschorst door zijn omroep nadat hij onder druk was gezet door president Trump. Gisteren was de schorsing voorbij. De aflevering is op YouTube al meer dan 18 miljoen keer bekeken. En ook op tv waren de kijkcijfers hoog. 6,2 miljoen Amerikanen keken live mee. Normaal zijn dat er gemiddeld 1,4 miljoen. En het weer in het zuiden veel grijs en soms een beetje regen bij max 12 graden. In het noorden en midden van het land juist prima herfstweer met veel zon. En daar kan het 16 graden worden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Naarden en Muiden... 8 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Apkoude en knooppunt Amstel 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein 7 kilometer. Ook daar is de vertraging 10 minuten. Dan de A10, de ringweg van Amsterdam tussen Durgedam en Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan richting Zaanstad 3 kilometer verder. Het oponthoud is daar een kwartier. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de ochtend, Just a smile and the rain is gain. Kan harlijk believen. Yeah. An er is een angel standing next to me. Once in a lifetime No. van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voorafgaand aan het Kamerdebat over het geweld in Den Haag... komen politieke partijen niet tot een gezamenlijk statement. Ze zijn het niet met elkaar eens. De ChristenUnie wilde met de gezamenlijke verklaring een signaal afgeven. De hulp aan pleegkinderen schiet tekort... door gebrek aan goed leiderschap in de pleegzorg en de jeugdbescherming. Dat concluderen twee inspecties na onderzoek... De problemen ontstaan vooral door te hoge werkdruk. In de eerste helft van dit jaar zijn er bijna 32.000 nieuwbouwwoningen bijgebouwd. En dat is het laagste aantal in een half jaar sinds 2018. Dat komt door personeelstekorten bij bouwbedrijven. En er zijn minder vergunningen afgegeven vanwege het overvolle stroomnet. Het weer in het zuiden bewolkt. Verder is het zonnig bij 12 tot 16 graden. Dit is ZFM. I'm <laughs> Because I'm having a problem.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 looking down